VVD-fractieleider Blok wijst de kritiek van de oppositie op premier Rutte van de hand. De leiders van PvdA en D66 zeiden vandaag dat Rutte tijdens de eurocrisis te weinig leiderschap toont. Maar volgens Blok is dat onzin. Hij stelt dat Nederland door het kabinetsbeleid in de hele wereld nog geld kan lenen tegen lage rentes. De beurzen op Wall Street hebben zich flink hersteld van de neergang van de afgelopen dagen. Dat gebeurde na meevallende cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen en meevallende bedrijfsresultaten. De Dow Jones-index en de Nasdaq eindigden bijna 4 procent hoger. Eerder op de dag sloot ook de Europese beurzen weer in de plus. In Mexico is opnieuw een leider van een bende huurmoordenaars opgepakt. Garcia Montoya heeft bekend dat hij zelf 300 moorden heeft gepleegd... en opdrachten heeft gegeven tot nog eens 600 moorden. Veel van zijn slachtoffers werden onthoofd. De Mexicaanse justitie noemt Montoya... een van de beruchtste huurmoordenaars in het land. Hij werkte vooral voor een drugskartel in het midden en zuiden van Mexico... Eind vorige maand werd ook een belangrijke huurmoordenaar opgepakt. Die zou opdracht hebben gegeven tot zo'n 1500 moorden in Mexico. De omgeving van de Japanse kernreactoren in Fukushima... is getroffen door een aardbeving van 6.0 op de schaal van Richter. Het was niet nodig om een tsunami-waarschuwing te geven. De kernreactoren hebben geen nieuwe schade opgelopen, zegt de beheerder Tepco. Het weer, vannacht wat buien, morgen bewolkt en wat regen. S'middags kans op onweer, het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het in shoe Dit is Radio 1 NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Lex Bolmeijer. Goedenavond, hartelijk welkom. Casaluna is altijd bevolkt, maar er staan onrustbarend veel kantoorpanden in Nederland leeg. Sommige bedrijventerreinen lijken wel spooksteden. En wat moet je met al die ruimte? Nou, verhuren aan startende ondernemers bijvoorbeeld. Onder het mond van Antikraak. Leegstandsbeheerders spinnen daar garen bij. Hun omzet is de afgelopen tijd verzesvoudigd. Zo lees ik in de Volkskrant vandaag. Dat lijkt me een geweldig goed onderwerp voor het tweede uur straks... om aan de luisteraars van Kaasdunen voor te leggen. Wat zijn uw ervaringen met leegstaande kantoren? Wat zouden we er nog meer mee kunnen doen? Heeft u wel eens Antikraak gewoond of zo'n beginnend bedrijfje... in zo'n leegstand kantoorpand ingericht? Bel erover met 0800-1121. We gaan in het tweede uur straks, van Kaasloenen, na het hoorspel... al die lege kantoorpanden vullen. Dat is tweede uur. Um, ja, huiskamers in Nederland staan nooit leeg. Daar is altijd een huisvrouw. En laat dat nou het onderwerp van het eerste uur zijn. Is dat een mooi onderwerp? Jawel, dankzij Els Kloek. Zij schreef een prachtig geschiedenisboek... waarmee ze een nominatie kreeg voor de Libris Geschiedenisprijs van het vorig jaar. Vrouw des Huizes, een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw. En ze verzamelt levensverhalen van vrouwen geboren voor 1850... voor het Huygens Instituut. Dat is allemaal een kolfje naar de hand van Helco Span. Hij sprak met Els Kloek op 9 februari van dit jaar. En dat was natuurlijk aan de vooravond van de huishoudbeurs. Vele Nederlandse huisvrouwen zijn deze dagen als door een magneet aangetrokken naar de huishoudbeurs in Amsterdam gegaan. De naar nieuwe snufjes hongerende huisvrouwen toonden ook veel interesse voor de nieuwste elektrische vatenwasmachine, die de vaat in een knop omdraaien automatisch reinigt en droogt. Een ware uitkomst voor de vrouw des huizes. We schrijven in 1953 en toen al was de huishoudbeurs volgens het polygoon Hollands nieuws razend populair. Als een magneet werden de dames naar Amsterdam getrokken. Als goedenacht, van harte welkom. Ja. Heb jij je kaartjes al in huis van de huishoudbeurs? Um, nee, ik ben er een paar keer geweest en ik denk dat ik nu eens een jaartje oversla. Daar moet je wel naartoe natuurlijk als ja, historicus. Ja, daar moest he? ik natuurlijk naartoe toen ik dat boek aan het schrijven was. Dus toen ben ik er wel geweest, ja. En wat viel je op op de huishoudbeurs? Ja, ik had verwacht dat er inderdaad dat er eigenlijk allemaal dingen getoond zouden worden die ik uh, aan moest schaffen. En dat ik heleboel zou leren over het huishouden. Maar eigenlijk is het één groot uh, shopping mall. Allemaal, allemaal uh, ja, een soort blokker en hema in het groot, vind ik het. Ja, dat viel me vooral op. Dus je hebt niks geleerd. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks geleerd. Heb geen nieuwe bijzondere machines leren kennen. Nee, nee, nee, nee, nee. En wat me ook heel erg opviel, dat is dat het heel erg ging om uh, lichamelijk welzijn van uh, alle klanten die daar rondliepen. Veel scrubproducten. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. Of uh, hoe je tattoos kan zetten en weet ik wat. <lacht> Terwijl, ja, dat uh, fragment van daarnet dat gaat dan uh, ja, om echt huisvrouwen. en uh, die uh, zich beter willen voorbereiden op hun huishoudelijke taken. Nou, dat is er niet meer zo bij. Nee, dat schreef is voorbij op de huishoudbeurs. Ja. Uh, ik stel voor dat we even gaan luisteren naar het advotapparaat. Er is één nieuw bericht. Hey Elko, Frank hier, bij juiste gast Els uh, Kloek, historica en onder meer hoofdredacteur van het pas verschenen Digitaal Vrouwen Lexicon. De levens van duizend vrouwen beschreven staan. Mijn vraag aan haar is: welke vrouw heeft een belangrijke rol gespeeld in haar persoonlijke geschiedenis? Ik ben heel benieuwd. Mooi gesprek! Huisgenoot Frank Dumosh gisteren tegen tweeën. Hij sprak het antwoordapparaat voor ons in. Um, welke vrouw heeft in jouw persoonlijk leven een belangrijke rol gespeeld? Uh, het is echt privé. Mm -hmm. Ja, toch mijn moeder. Het <laughs> is een hele saaie. Uh... Nee, <laughs> saai antwoord, heel belangrijk maar, zijn. Uh, ja, ik denk toch dat ik dan mijn moeder moet noemen. Het, het was nog wel jammer, want uh, zij volgde mij wel toen ik dat boek aan het schrijven was. En ze vond het een ontzettend saai onderwerp. Dus ja, uh, ja ze, uh, ze volgde het met argus ogen, zal ik maar zeggen. Want was zij zelf ook huisvrouw? Ja, ze is eigenlijk vanaf de twintigste huisvrouw geweest, maar ze heeft het nooit uh, met plezier gedaan. Dus uh, ze probeerde er zoveel mogelijk onderuit te komen. En toen uh, mijn vader met pensioen was, toen ontstond er ook een soort arbeidsdeling dat hij meer de huisman was dan zij de huisvrouw. Um, maar in ieder geval, ze vond het een ontzettend saai onderwerp, zei ze tegen mij. En, uh, maar ze was wel erg trots dat ik dat boek aan het schrijven was. En toen had ik besloten dat ik het haar uh, zou aanbieden. Maar ze lag toen eigenlijk al op sterven. En mm. toen is ze een maand voordat het uitkwam, uh, is uh, gestorven. Dat is wel heel, heel erg jammer. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ze heeft dus nog wel de drukproef in handen gehad. Zei ze nog van, ja, die moet je nu woord voor woord gaan doornemen. Wat ik helemaal niet gedaan heb, natuurlijk. Maar uh, nee, ze heeft het net niet gehaald. Nee, zelfs nee. wel trots op, op enorm, wat, je, wat je deed. Enorm heeft ze jou ook gestimuleerd om te gaan studeren? Ja, ja, ja, heel erg. Ik moest goed maken wat zij had laten liggen. Ja, ja? Ja, ja, ja, wat had ja. zij willen studeren, denk je? Uh, ze heeft uh, een jaar Engels gestudeerd. En uh, toen is ze uh, met mijn vader getrouwd. In de oorlog was het. En mijn vader was predikant. En uh, ja, toen vertrokken ze naar het dorp waar hij uh, beroepen was... Mm -hmm. en, uh, ja, is ze dat gezin begonnen. En toen heeft ze nog wel wat vertaalwerk gedaan... maar ze heeft, uh, ja, ze heeft het eigenlijk nooit meer uh, afgemaakt. En is dat voor haar levenslang gemis geweest? Ik weet het niet. Ik heb het laatst nog eens aan haar gevraagd. Te, dus in, uh, een van de, uh, in haar laatste levensjaar. En ja, toen deed ze er toch nogal laconiek uh, over. Um, ja, wat zou ik zeggen... Uh, ze deed natuurlijk voor allerlei dingen als predikantsvrouw en uh, vertaalwerk. Deed ze en uh, later, toen de kinderen het huis uit waren, is ze actief geworden in allemaal vrouwengroepen en uh, anti-apartheidsgroepen. Uh, dus ze heeft ook absoluut niet stilgezeten hoor. Uh, maar ze vond wel eigenlijk dat ik uh, wel carrière moest maken. Ja. Dat vond ze, ja, ik moest een beetje goed maken wat zij had laten liggen. Dat, en dat uh... heb je gedaan. Ja. Ja, maar goed, ze heeft dus dat succes van het boek ook net uh, gemist. Nee, maar dus ze heeft je natuurlijk wel uh, zien groeien als historicus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En maar ze heeft dat ik genomineerd mee was voor... Oh, dat had ze zo Ja, dat was natuurlijk Heb Dat ja. weet. He? Ja, wie weet. Ik wie weet het naar boven. Ja, ja wie weet. Ja. Ja. <lacht> um, naar dat vrouwenlexicon, wist ze dat ze daarmee bezig ja, was? Ja, ja want ja, daar ja, ben je ja. jaren mee bezig geweest. Dat heeft ze ook nog meegemaakt, hè? Ja, dat heeft ze ook meegemaakt. Ik heb wel eens een stel uh, van die lemma's die ik zelf had geschreven, uitgeprint. Want internet, dat haalde ze allemaal niet meer. En uh, aan haar gegeven. En toen zei ze zo heel zuinigjes van, je gaat ze toch niet allemaal zelf schrijven? Je moet het wel met anderen doen, hoor. Hoeveel mensen hebben er uiteindelijk aan het lexicon meegewerkt? Duizend uh, vrouwen zijn erin beschreven. Ik geloof om precies te zijn, 214. 214 mensen hebben eraan ja. gewerkt? En hoeveel lemma's heb je zelf uh, geschreven? Een stuk of tussen de 50 en 60, denk ik. Dat maar ik heb je. er ook nog wel een stel uh, anoniem geschreven. Want we, uh, de hele korte die ondertekenden we met de redactie. Oh, daar, waarom doe je dat dan? Ja, omdat we dan bijvoorbeeld, hadden we uh, ons stuk gebaseerd... op een artikel dat iemand had geschreven of een boek dat er was... En we vonden het dan te veel gedoe om die auteur van dat boek te vragen... om dat lemma te schrijven. Ja, en ja. Dan, dan moesten we ook weer betalen, zoveel geld hadden we niet. Dus dan maakten we zelf een samenvatting. En dan zetten we de heel bescheiden redactie onder. Duizend vrouwen komen opnieuw uh, tot leven in het lexicon. Duizend vrouwen die uh, allemaal geboren zijn voor 1850. Nederlandse vrouwen. Uh, la laten we eens een paar uh, doordelen, wat je het goed vindt. Uh, wat ik een fascinerende vrouw vind, is uh, Treintje Kever. De reuzin van Edam. Ja. Dat is een ontroerend verhaal, vind ik. Dat uh, was iemand die... Uh, dat was een schippersdochter. En uh, die is meer dan 2,50 meter lang geworden. Ze leeft in de 17e eeuw. Ze is maar 17 jaar geworden. En de ouders hebben haar nog gebruikt als kermisattractie. Dus dat vind ik ook altijd zo triest. Die zijn aan toeren met haar dochter. Ja, ja, ja. ja, ja, ja zo. Ja, ja. Het was natuurlijk ook echt wel heel bijzonder, zo'n uh, grote vrouw. Um, maar ze is maar 17 jaar geworden. En wat ik ook altijd zo mooi vind, is dat uh, van haar wordt gezegd... Um, dat het zo handig was dat ze zo groot was... Dat, want ze had geen trap nodig om de dakgoot te kunnen schoonmaken. GELACH en je weet dat Hollandse huisvrouwen gelden als heel zindelijk. Dus ik vind het zo mooi zo als die twee onderwerpen dan eigenlijk bij elkaar komen. Dat, dat zelfs Treintje Kever dan om haar properheid wordt geprezen. Ja, een handige en huisvrouw. Een, ja, en er is een prachtig schilderij van haar... Waarin je, waarbij je aanvankelijk niet ziet dat ze een reuzin is. Maar als je beter kijkt, dan zie je dat de proporties toch vreemd zijn. En dus ja, ik heb schilderijen schilderij inderdaad gezien... Yeah. Eh, toen ik door het lichtje kon heen bladeren op internet. En het is inderdaad een bijzondere vrouw in het eerste. Uh, op het eerste gezicht denk je, mwah, ja, wat is daar ja. eigenlijk zo gek aan? Ja. Als je dan goed gaat kijken, je hebt het verhaal gelezen. Ja. Ja, dat, ja. dat is een bijzondere vrouw. Er staan ja. nog veel meer bijzondere vrouwen in. Ik, ik ben zelf ook eens gaan kijken naar alle actrices en zangeressen... en uh, noem maar op. Uh, Helena Arondeus ben ik tegengekomen. Uh, dat is een actrice die uh, uh, redelijk succesvol was... maar in opspraak kwam toen ze een gouden horloge met ketting uh, gestolen oh. zou hebben. Oh, en hoe is het met haar afgelopen? En nou, ze, ze mocht, dat gebeurde in Friesland. Dus ja. Ze heeft even in de gevangenis gezeten en ze is verbannen uit Friesland. Ach jee. jee. Als actrice uh, bleef ze wel spelen. Maar dat vond ik ook zo'n zo mooi verhaal. Zo'n ja. zo vrouw die dan toch uh, uh, uh, groots en mislepend speelt. En ook populair is hè, in die dagen. En dan zo uh, toch in discrediet raakt. Ja, het zijn allemaal van die menselijke trekjes, hè. Ja, het, het zijn menselijke vrouwen. Dat vond ik ook heel mooi aan de, aan de levensverhalen. Het zijn historische vrouwen die vaak ook uh, mooie dingen gepresteerd hebben. Maar het zijn ook gewoon mensen zoals iedereen. Ja, en ja. Die, die kanten die, die laten jullie ook absoluut niet onbenoemd. En nog eentje, Magdalena Moons. Ja, dat is een van uh, onze successen... Uh, daar heb ik ook veel te hard aan gewerkt, want ik wou het per se weten. Magdalena Moons uh, was de heldin van het Leids beleg En heeft eeuwenlang gegolden als de heldin. Want wat was het verhaal? dat um, Zij was helemaal geen Leids, dus ze woonde in Den Haag. En daar waren Spanjaarden neergestreken om vanuit uh, Den Haag uh, het beleg te regelen. En dat beleg werd aangevoerd door Valdes. En Valdes had een oogje op deze schone Haagse Magdalena oh, Moons. hoe die elkaar dan? Ja, daar ben ik nog niet... Maar het was een dorp, hè? Den Haag was piepklein. Nog steeds? Ja. Als ja, dorp maar... is het nog steeds, maar piepklein ja, niet meer, piep klein. Ja. Het was toen piepklein... En zij hoorde bij uh, de hoge, een hoge ambtelijke familie. En uh, het is niet duidelijk, haar broer was uh, burgemeester af en aan in die tijd. Dus waarschijnlijk zodoende hebben ze elkaar uh, ontmoet. Ja, dus die, die, die Spaanse uh, uh, uh, Valdez had een oogje op die Nederlandse Magdalena Moons. Ja, en het verhaal ging dan altijd eeuwenlang dat zij uh, had gezegd van... ik beloof met je te trouwen als jij de aanval op Leiden een paar dagen uitstelt... En uh, dat heeft hij gedaan en toen is de wind uh, gaan keren... en uh, toen moesten de uh, Spanjaarden vluchten. En, nou ja, ze, dus ja, want het water een... is natuurlijk ja, uh, ja. naar Leiden gestroomd... Ja. en een paar dagen daarvoor uh, stond de wind verkeerd... en was ja. dat plannetje nooit gelukt? Ja, precies. Dus ma dankzij Magdalena Monster uh, minnenhandel... Uh, was Leiden gered. En, nou, en verdient zij die, die, die nou ja, uh, eretitel? Nou, Dat werd door de historici later uh, niet meer geloofd. En toen zijn ze allerlei argumenten gaan bedenken waarom we dat niet moeten geloven. Want uh, de, het staat niet in de bronnen. En bovendien, als het dan wel waar zou zijn, dan zouden we dat huwelijk gevonden moeten hebben. En dat huwelijk was niet te vinden. En vooral uh, een van de bekendste historici van de 19e eeuw, Robert Fruin, heeft zich daar enorm druk om gemaakt. En ik dacht van... Nou, ik ik zal toch nog eens gaan zoeken. En ik ben naar Antwerpen geweest om te zoeken. En ik heb overal gezocht. En na, uh, na een tijd lang uh, zoeken heb ik uh, het eigenlijk bij toeval gevonden. Echt waar? Dat ja. huwelijk natuurlijk tussen ja. Valdes en Magdalena Moons. Ja, dus het gevonden. verhaal zou best eens kunnen kloppen. Dus het zou wel kunnen kloppen, ja. Dus ze verdient die eretitel titel, de heldin van het Leidse ontzett. Ik vind van wel, en het is in ieder geval een prachtig verhaal. Ja, het is en... gewoon een zonde om dat weg te gooien. En je gaat er ook een biografie ja, daar van wil ik maken, heel he? graag... de biografie. Ik... Ja, de ja ik wil heel graag een boekje over haar maken. Het is uh, over twee jaar 400... Jaar geleden dat ze is gestorven in 2013. Dus dat wil ik eigenlijk aangrijpen om dan een boekje over haar te maken. Want ik heb uh, intussen, ja, dan raak ik helemaal bezeten van zo iemand. Dus dan ga ik echt alles wat ik kan vinden over haar verzamelen. Dus ik heb wel drie ordners vol uh, ja. documentatie. En je bent bij elke vrouw zo grondig. Nee, nee, nee, dat kon echt niet. Ik, maar dan was je langer dan vijf ja, jaar bezig ja, geweest ja, met het ja, lixte. Dat die is kom. ook zo. Maar ja. af en toe mocht het. Van, van ons. Van Als je echt gefascineerd raakte door <laughs> ja, iemand. Ja, ja. Ja, waarom moest dit lexicon er komen? Dit lexicon van vrouwen, eh, opmerkelijke Nederlandse vrouwen... van voor 1850? Ja, dat uh, is omdat... Uh, dat is een beetje een lang verhaal... maar ik zal proberen het kort te vertellen. Ik ben in de jaren 70 verzeild geraakt in de vrouwengeschiedenis. Mm -hmm. En dat uh, vond ik... Uh, ja, Daar was ik ook wel gemotiveerd voor, want ik vond inderdaad... dat, dat historici door de bank genomen heel weinig aandacht aan vrouwen besteden. En toen heb ik jarenlang uh, promotieonderzoek gedaan... naar de rol van vrouwen in bijvoorbeeld uh, de textielnijverheid... of in het kerkelijk leven, of wat hun maatschappelijke positie was. En ik raakte op een gegeven moment zo moeder van... dat ik altijd maar naar vrouwen als een groep aan het kijken was... Het, dus, en het is best moeilijk om dan te generaliseren. Van wat is nou de maatschappelijke positie van een vrouw in om de, de, ja. ja, de, ja. de 17e eeuw? Nou ja, en toen, uh, begin jaren negentig werd ik door het Frans Hals Museum van Haarlem gevraagd... of ik ook zo'n algemeen stuk wilde schrijven voor de catalogus van de Judith Leister tentoonstelling. En Judith de Leister is een schilderes uh, uit de 17e eeuw. En toen kwam ik er... Ja, heel stom, maar toen merkte ik wat een verschil het maakt... als iemand, een vrouw, als die prestaties heeft geleverd... als die zichzelf in de kijker heeft gespeeld, zoals Judith Leyster had gedaan... dat je dan veel makkelijker zo'n verhaal kan, kan vertellen. En toen dacht ik, weet je wat, als je vrouwen een plek wil geven in de geschiedenis... dan hebben ze eigenlijk ook recht op individualiteit. He, dus je moet eigenlijk niet ze alleen maar als groep behandelen. Je, je moet ze juist biografisch gaan onderzoeken. nou Toen ben ik met een groep studenten... Uh, all, allemaal oude kunstenaarslexica gaan doorspitten... om, uh, om een verzameling kunstenaressen uh, aan te leggen... en daar de levens van te beschrijven. En dat is eigenlijk het begin geweest van dat vrouwenlexicon. Ja, het zijn inderdaad duizend individuele levensverhalen. Wat mij opviel is dat die verhalen heel lekker lezen. En dat je daardoor... Je verwant voelt met, met die vrouwen. Ja. Waardoor die hele geschiedenis wat minder abstract wordt. Ja, ja, het is eigenlijk een soort achterkant van de Nederlandse geschiedenis, noem ik het altijd. Ik had nog een plan in de jaren negentig. Ik wilde eigenlijk uh, de geschiedenis van Nederland schrijven, maar dan al door vrouwen naar voren. Uh, Duwen. Yes. Dus een soort vrouwengeschiedenis van Nederland wilde ik schrijven. En uh, nou ja, ik werkte toen aan de universiteit, dus ik moest dat tussen de bedrijven doordoen. En na een paar jaar was ik nog eigenlijk pas uh, in 1566. En zelf denk ik nu van... Dus toen dus ben ik ermee opgehouden. Dat project was te hoog gegrepen. Ja, ja. Maar zelf denk ik nu, nou die combinatie van dat huisvrouwenboek... en dat vrouwenlexicon, dat is eigenlijk wel... die vrouwengeschiedenis van Nederland bij elkaar. Maar waarom heb je ervoor gekozen, nu je toch uh, zoveel werk gestoken hebt... in dit lexicon, om alleen maar vrouwen van voor 1850 te beschrijven? Nou, dat, daar had ik eigenlijk twee redenen voor. De eerste uh, was inhoudelijk, namelijk dat ik het interessant vond... om juist vrouwen in beeld te brengen in een periode dat er eigenlijk nog geen sprake was van emancipatie. Mm -hmm. Dus dat mm -hmm. ze met allerlei maatschappelijke belemmeringen te maken hadden. Hè. Dus de universiteit was voor ze gesloten. De beurs, uh, uh, de, uh, het stadsbestuur, de universiteit, uh, de, nou ja, de kerk. Alles uh, was eigenlijk nog uh, alleen voor mannen toegankelijk. Dus dat was een inhoudelijke reden. En er was ook wel een praktische reden. <coughs> Dit is een biografisch woordenboek. Uh -huh. En uh, een zusterproject van, van dit vrouwenlexicon... Is, was het biografisch woordenboek van Nederland. En dat richtte zich op de 20e eeuw. En de redactie daarvan deed ook echt zijn best... om zoveel mogelijk vrouwen erin te krijgen. Dus er was gewoon een logische werkverdeling om die 20ste eeuw erbuiten te houden. En het lijkt me, maar ik weet niet of dat zo is hoor, maar als historicus lijkt me het ook leuker om je eh, te verdiepen in, in bijvoorbeeld zo'n verhaal van zo'n Magdalena Moons. En dan doe je die ontdekking van dat huwelijk. Ja, dat, dat geeft zoveel bevrediging, ja, lijkt me. Ja, detective ben je. je. Ja, precies. Ja. En het, het, het levensverhaal van de freule Uttewaal tot stoetwegen. Ik bedoel, dat kun je nog wel bij elkaar sprokken uit de kranten, zou maar zeggen. Ja, ja nou, het is een heel ander métier eigenlijk, Want ik ben nu wel... Tot uh, voorbereidingen aantreffen om een 20e vervolg te ja, maken. Die je wil het toch wel gaan maken. Ja, uh, nou niet zo uitputtend als wat ik nu voor uh, die vroegere periode heb gedaan. Ik ga niet weer ieder dichte restje en dan zo'n restje... dat kan gewoon niet voor de 20e eeuw om dat allemaal te gaan inventariseren. Tenminste, kan wel, maar dan moet ik tien jaar weer erin stoppen. En dat, daar heb ik geen zin in. Nee. <laughs> maar uh, ik wil wel een selectie gaan maken. Want ik wil namelijk mevrouwenlexicon. Wat nu dus op internet uh, te raadplegen is. Maar ik wil er heel graag een boek van maken. Mm -hmm. En dat gaat heten Duizend en één Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis. Maar zowel mijn uitgever als ik zelf ook wel vinden dat je dan die twintigste eeuw er niet helemaal buiten kan nee, houden. Nee, die moet je er dan bij betrekken om een totaalbeeld ja, te geven. Ja, dus mensen zouden echt heel raar staan te kijken... als dan Aletta Jacobs er niet in staat. Of, ja, ik ben nu bijvoorbeeld... Uh de eerste stappen aan het zetten om dan een lemmetje over Tante Leen... Uh, ja, ja, ja, ja. Er ja. zijn zulke dingen, dus dat is ook wel weer leuk. Maar het is heel anders. Want jullie anders hebben het het een eigenzinnige keuze nu ook alweer gemaakt... in dit inderdaad, je hebt het over die danseresjes. Ik kom kermisartiesten tegen, en ja, ik kom schrijftigs die tegen. En die vegges, en Noem maar op, het zijn hele verschillende soorten vrouwen. Het zijn niet per definitie de invloedrijke vrouwen die je beschrijft. Nee, nee, nee. Dan, uh, dat hadden, ja, dan hadden we er ook geen duizend gehad, hoor, volgens mij. Nee, <laughs> nee dat denk ik niet. Of dan hadden we dat uh, buiten Nederland moeten zoeken. Ik denk niet dat we duizend invloedrijke vrouwen... dat zou wel moeilijk geweest zijn, denk ik. We hadden een groslijst hè, van zo'n mm -hmm. 14, 1500 namen... en daar hebben we er dus ruim duizend nu van beschreven. Maar hoe heb je gekozen? Waar, uh, waarom de act ene actrice wel en de andere niet? Um, ja, dat was mijn collega Anna de Haas die uh, ging over de toneelspelsters. Dus die had daar zo haar criteria voor. Uh, in het algemeen was het zo dat wij als criteria hadden dat vrouwen of een bijzondere prestatie geleverd moesten hebben of een bepaalde reputatie gehad moesten hebben. Hè. Dus uh, daarom konden moordenaressen of gifmengsters grie of spelende actrices. Ja, die konden er ook inkomen. Dus ze moest eigenlijk altijd een verhaal over te vertellen zijn. Uh, uh, eigenlijk moest dat leven ook wel op de een of andere manier een plant hebben. Dat vonden we altijd. Daar zochten we altijd naar. En um, ja, verder letten we ook heel erg erop... of we wel voldoende gegevens hadden. Dus als we bijvoorbeeld helemaal niet wisten... wanneer ze geboren of gestorven waren... of uit wat voor milieu ze kwamen... dan gingen we nog wel even aan touwtjes trekken. Maar als er dan niks tevoorschijn kwam... dan uh, ging ze in de ijskast. ze nee, ging ze in de dat. ijskast, ja. En daar komt die vrouw <laughs> waarschijnlijk nooit meer uit. Nee, maar ik. bijvoorbeeld, dat was heel grappig. De, het laatste lemma dat ik heb geschreven... Dat, dat ging over Marie Dumoulin. En dat was echt zo eentje... En wie die, was dat? Ja, dat was, zal ik je zo vertellen... maar dat was echt zo iemand waarin... Uh, kijk, die groslijsten hadden we gemaakt op basis van... Oude naslagwerken, ja. uh, van die verouderde, vergeelde naslagwerken. En Marie du Moulin, daar stond een paar zinnetjes in zo'n 19e eeuws naslagwerk in... dat dat een vrouw was die heel erg geleerd was geweest. Maar verder eigenlijk stond er nauwelijks iets in. Dus het was een beetje de vraag of zij wel een lemma waard was. Ja. Nou, en daar heb ik me toen uh, in verdiept. En uh, nou ja... de ik kreeg ook steeds meer informatie over haar te pakken. Het was ongelooflijk en ik vond het wel mooi. Want zij was eigenlijk een heel mooi voorbeeld van het probleem... wat je hebt met het historisch onderzoek doen naar vrouwen. Namelijk dat vrouwen... Uh, die hebben geen publieke rol. Of tenzij ze dan van een dynastieke familie zijn... maar verder krijgen ze daar weinig kans toe... En bovendien zijn ze zelf vaak ook behept met het idee dat ze bescheiden moeten zijn. Dus dat ze op de, zich op de achtergrond moeten houden. En deze Marie Dumoulin bleek dus iemand uh, die uh, verkeerde in kringen van uh, prominente theologen... maar ook in hofkringen, want uh, de oom bij wie ze in huis woonde was hofpredikant bij Frederik Hendrik... En uh, ja, die vrouw die bleek gewoon van alles allerlei geschriften op haar naam te hebben uh, staan. Alleen ze was zo bescheiden dat ze ze anoniem heeft gepubliceerd. Omdat vrouwenbescheidenheid ja, paste dat hoorde in die dagen. Dat paste gewoon niet. En uh, ik, heb een, uh, ja, ik heb toch wel vrij zeker kunnen aantonen dat een of ander manuscript... Uh, van haar, dat gaat over opvoeding... dat dat ten grondslag heeft uh, gelegen aan uh, de uh, beroemde verhandeling... van John Locke, die er echt wereldberoemd mee is En wat gehoord. voor uh, verhandeling is dat? Nou, over hoe je kinderen hoort op te voeden. Maar eigenlijk komen die ideeën bij die Marie Dumoulin vandaan. Ja, ik denk dat wel dat, dat zij uh, hem heeft geïnspireerd. Ertoe, ja. Ja. Dat, dat hij dat werk van haar gebruikt heeft. Je moet echt een geweldig vak hebben. Als er al die puzzelstukjes ja. dan ineens samenvallen. Ja, dat is ontzettend leuk. Zoals bij dat huwelijk en nu weer bij, he, ja. bij deze geleerde dame, ja. die moena. Ja, dat ging niet altijd zo mooi, hoor. Maar heel vaak, als je maar een beetje uh, probeert er door te zetten... dan kwam er altijd wel iets bijzonders uit... En dat, uh, ja, dat was natuurlijk enig. Ja, heel we praten straks verder over, over uh, in jouw vak, uh, de geschiedenis. Over uh, het boek dat je geschreven hebt. En dat genomineerd is voor, ja, voor die Libris uh, geschiedenisprijs. En ook over uh, andere uh, projecten die je onder handen hebt. Maar je hebt ook muziek meegenomen. Uh, het was moeilijk kiezen lijkt me. Maar uiteindelijk gaan we nu luisteren naar Gloria Gaynor. Met I Will Survive. Uh, dat lijkt me een uh, uh, uh, heel mooi uh, vrouwelijk lied. Van, een, een lied van de stad. Sterke vrouw, is dat ook de reden dat je het hebt meegenomen? Of ja, ja, ja. is er een andere Ja, dat draait af en toe. Je altijd weer even. Uh, daar krijg je energie van. Dat ja. heb je de afgelopen vijf jaar vaker gedraaid. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat heb ik wel vaker gedraaid, ja. Claudia Over vermoeide historici. Gloria Gaynor met I Will Survive. Meegenomen door historicus uh, Els Kloek. Ze is uh, hoofdredacteur van het Vrouwenlexicon... van het Huygens Instituut voor de Nederlandse Geschiedenis... dat onlangs online is gezet. En ook schreef ze het boek Vrouw des Huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw. En dat boek was uh, vorig jaar genomineerd... voor de Libris Geschiedenisprijs. Je bent historicus geworden, Els. Maar uiteindelijk wilde je liever schrijfster worden. Ja... Yeah. Dat was je grote droom. Ja, ja. Dichteres wilde ik eigenlijk Dichteres. worden. Dichteres? En wie was dan je voorbeeld? Annie Smit. Oh, dat is Ja, ja, ja. Annie Smit was echt mijn grote heldin in mijn jeugd. Ja, ja, en wat ja. maakte haar werk voor jou zo inspirerend? Ja, ik vond het gewoon ontzettend... Ik, ik weet niet, zodra, zodra ik leerde lezen en schrijven... merkte ik dat je met die taal kon spelen door uh, via rijmwoorden. En dat las ik bij Annie Smit... Dus, dus ik lag altijd te rijmen. En um, ja, ik, uh, dat is een te lang verhaal, denk ik. hoor Maar in ieder geval ben ik door een schooljuf enorm gefrustreerd. En toen heb ik dat idee ook maar in de ijskast gezet. En nu moet ik er nog vaak aan terugdenken. Want nou denk ik van, ja, die korte stukjes die ik maak... dat, zijn, dat is ook spelen met taal... en Kort, en, en, en ja, het, is dan, het rijmt niet. Maar het is eigenlijk een soort rijmchroniek... van de Nederlandse vrouwengeschiedenis geworden, mijn vrouwenlexicon. Dus eigenlijk komt je droom via een onwerp ja, ja, toch ja, een beetje ja. uit. Ja, vind ik wel. Zo dat voelt voelt me het mij ook, ook heel hè? erg op als ik de, de, de, de uh, uh, stukken lees over die duizend vrouwen. Dat is heel toegankelijk. En het leest ja. af en toe als een avonturenromannetje. Ja, nou ja, we waren heel erg streng met een aantal uh, principes. Het moest altijd over de hoofdpersoon gaan. Dus geen zijwegen bewandelen. Niet over allemaal ooms en tantes en vrouwen of steden waarin men woonde dat mocht dan niet dus dat haalden we toch allemaal uit Er mocht uh, mochten geen waardeoordelen in zitten dus uh, geen geklaag over dat uh, vrouwen vroeger minder kansen hadden want dan zou het enorm uh, redundant heet het dan ja. zijn geworden dus dat misschien wel en ook ja dan krijg je al door hetzelfde uh, en uh, nou ja zo hadden we nog wel we hadden bijvoorbeeld ook het principe dat iedere alinea moest de hoofdpersoon eigenlijk in de eerste zin al voorkomen. Dus nou, je de, meteen weten over wie het gaat. Ja, ja. En daarmee krijg je een hele krachtig proza. En dat heb ik ook enorm van mijn collega Anna de Haas... die dus een hele goede ervaren redacteur was, toen ik er binnen dit project wist te halen. Aha, aha. Heb ik heel veel van geleerd. Ja, en ik vind het ook wel heel mooi dat je dat je, uh, je, je leert van haar, maar ook je eigen passie, dat schrijven, kun, uh, ja. kun je hier kwijt. Ja, ja, ja. En dat, ja. Is ook, dat is ook te lezen in de manier waarop je het Ja, hebt je bent natuurlijk eigenlijk gek, want we hadden veel meer woorden kunnen produceren. We hebben heel veel woorden weggegooid. Ja, maar dat daarom... deed Annie Schmid ook. Ja, dat deed Annie... Ja, ja, ja, ja. ja. Dus wat dat betreft, ja, treed je ja, maar toch nog een beetje? Goed, kort ja, is goed. Ja, je treedt toch nog een beetje in haar voetsporen wat ja. dat betreft. Je hebt jezelf ook wel eens een ondernemster in geschiedenis genoemd. Ja, ik wil altijd dingen maken. Ik wil, ik wil, altijd naar een product toe werken. Dat deed ik vroeger met mijn studenten ook altijd. Dan gingen we gewoon samen iets maken, een uh, weet ik het of een dag organiseren of een bundeltje maken. En uh, ja, ik verzin steeds weer nieuwe projecten die moeten van mij. Dus uh, dat vrouwenlexicon, dat was een droom waar ik begin van dit millennium helemaal niet over durfde te praten. En nu is het er. Ja, en daar komt ook nog een uh, versie in boekvorm uh, ja, van uit. Ja, dat wil ik dus ook heel graag. En uh, verder, ik weet nog wel toen uh, mijn pilot, we hebben eerst een pilot gedaan mm -hmm. en daar hadden we een feestje over en toen had ik uh, Herman Plei en uh, Nelleke Noordervliet als feestredenaars ook uitgenodigd en die hadden ook heel aardig gezegd van ja hoor, we komen, maar het maar toen uh, hadden we dat feestje. En toen gingen ze hele nare dingen zeggen over... Hé, gaat dat die vrouwen nou weer apart moeten? Toen dacht ik, oh jee, dit laat ik me niet nog een keer zeggen. Dus ik ben in al die jaren ook heel erg aan het werk gegaan... om uh, een algemeen biografisch naslagwerk uit de grond te stampen. Is dat het, uh, en dat uh, is het biografisch, biografisch portaal. portaal van Nederland? Ja, dus allerlei biografische projecten, zoals mijn vrouwenlexicon... zo zijn er een heleboel mm -hmm, uh, mm -hmm. naslagwerken. Weet ik het, je hebt de biografieën van uh, socialisten of van protestanten of van utrecht naar, uh, of weet ik wat allemaal. En die moeten allemaal samen in dat portaal. En mijn vrouwenlexicon is natuurlijk als een van de eerste collecties opgenomen. Ja, precies. Maar <laughs> hoeveel mensen worden er nu al beschreven in dat portaal? Uh, zoiets van 63.000. En hoeveel moet het er worden? Nou, 75.000. Kijk, een heleboel uh, mensen zijn meer dan één keer beschreven. Dus, uh, dus we krijgen wel steeds meer biografieën. Maar daarmee hoeft het aantal personen nee, niet per nee, se nee, nee, toe nee. te nemen. Maar ga je die stukken dan ook redigeren? Want nee. je hebt nu in dat vrouwenlexicon nee. een mooie stijl gevonden. Die stijl kun je dus niet één op één doorvoeren in Helemaal dat Helemaal niet. Dit is dat is wel frustrerend Ja, lijkt dat me. is een heel ander soort werk. Ja, we zijn nu meer bezig met ontdubbelen en met uh, data invoer... Mm -hmm, zodat het mm -hmm. op alle mogelijke manieren doorzoekbaar uh, wordt. Ja, en ja. Mijn, mijn hoop is dat we uh, dan op een gegeven moment... dat portaal ook als diagnostisch instrument kunnen gebruiken... Dat we zeggen van hé, hey, maar over die groepen mensen zijn nog geen lemma's. Zijn nog geen, die levens zijn niet beschreven. En dan kan ik weer. Uh... Dan kun je weer lekker gaan puzzelen. Ja, en mooie ontdekkingen ja. doen in bibliotheek. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Je, je noemde net dat vrouwenlexicon. Uh, een mooie eenheid met het boek dat je geschreven hebt over de Nederlandse huisvrouw. Vrouw des huizes. Um, want in, in dat boek komt wel een beeld van de. Dus de aanhangt tegen uh, uh, algemene Nederlandse vrouw uh, naar voren. Ja. En wat dan uh, heel erg opvalt, is dat die Nederlandse huisvrouw uh, een behoor, behoorlijk stoer wijf is. Ja. Zelfstandig, uh, ja. laat zich niet de les lezen. Hoe, hoe is die Nederlandse huisvrouw zo stoer kunnen worden? Want uh, er wordt vaak gezegd: huisvrouw is een beetje een sloofje, een beetje een onderdanig beroep. Maar jij bewijst het tegendeel in het ja. boek. Ja. Nou ja, goed, ik heb die twee dingen eigenlijk bij elkaar gebracht. Hè. Want uh, dat, uh, dat de vrouwen van Nederland de reputatie hadden van dat ze uh, de broek aan hadden. Hè, dat, dat wist men al wel. Dat zie je ook altijd in cultuur-historische overzichten. Maar ik heb het verband gelegd met inderdaad haar positie als huisvrouw. Dus dat er, volgens mij, is daar dus een verband. Uh, ik denk dat het ermee te maken heeft... dat Nederland al heel vroeg toch een burgerlijke cultuur had... en ook een relatief uh, rijke regio mm -hmm. altijd geweest mm -hmm. is. Dus huishoudens waren in staat om vrouwen vrij te stellen van de arbeidsmarkt. Er was genoeg geld. Ja, yeah. ja. Dus zij konden het zich permitteren. Als je het even kon, dan zorgde je dat de vrouw het huis runde... en dat de man voor uh, de kost zorgde. En dat was dus uh, helemaal niet een sloven bestaan. Dat was juist uh, een soort uh, eerbiedwaardige arbeidsdeling tussen man en vrouw. En ik denk dat dat dan ook verklaart waarom uh, vrouwen in Nederland... nog altijd ook wel hechten aan... Uh, hun sterke positie thuis. En bijvoorbeeld uh, de voorkeur geven aan het werken in deeltijd. Want zij zien het uh, werk in huis niet als een iets slavinnenachtigs. Maar juist als een vorm van autonomie en mm -hmm. zelfstandigheid. Maar hoe ga je dan, want er wordt veel over geklaagd... dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland... zeker vergeleken met andere Europese landen, vrij laag ligt. Hoe kun je dat dan veranderen Of moet je die hoop gewoon opgeven? Is dit gewoon zoals de Nederlandse vrouw gevormd is... en zoals zij in het leven staat? Nou, ik denk dat, uh, dat je niet alles met beleidsmaatregelen moet willen oplossen... en dat je vrouwen zelf uh, het moet laten uitdokteren. Mannen en vrouwen zijn... Uh, de afgelopen 40 jaar hebben ze een soort revolutie meegemaakt. Mm -hmm. In, in, in uh, 1970 uh, mocht was het nog een schande als je uh, sleutelkinderen had. En nu is het een schande als je uh, als moeder geen baan hebt. Dus ik vind dat we gewoon een beetje rustiger aan moeten doen. En mannen en vrouwen moeten het gemeenschappelijk uit gaan zoeken... Hoe hoe, dat, hoe ze het werk verdelen, werk en zorg. Mm -hmm. Maar denk je dat die arbeidsparticipatie van de Nederlandse vrouw... in de komende decennia uh, uh, fors zal stijgen? Ja, dat denk of ik blijven wel. wij altijd dat land dat uh, relatief die sterke positie... van die huisvrouw tussen aanhalingstekens nou, zal dat. Ik denk dat wij wel een sterke traditie hebben van in, uh, kiezen voor deeltijd. En dat zie je dus niet alleen bij... Vrouwen, maar ook bij mannen. Mm -hmm. En dat heeft ook te maken met onze hele sterke huiselijkheidscultuur... die eeuwen oud is. Um, en ik denk dat... ja... Uh, kijk, vrouwen zijn tegenwoordig ook zo goed opgeleid. Die gaan heus wel steeds meer werken. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Ja, dus die... Maar ze doen het niet tegen alle prijs. Nee, waar in andere landen misschien dat wel het geval ja, is. Ja, omdat dat moest. Ja. Is het ook zo, want dat vond ik ook wel fascinerend... maar ik weet niet of we dat helemaal goed begrepen hebben... dat dit ook zo heeft kunnen ontstaan omdat we van oorsprong een handelsnatie zijn. Ja. Waarbij veel mannen op weg gingen om de kosten te verdienen buiten Nederland. Die mensen gingen handelen of ze gingen varen, of noem maar op. Dus die vrouwen moesten ook wel dat huis houden, draaiende houden. Maar die creëerden daarmee ook hun eigen koninkrijkjes. Ja. Ja, dat wordt altijd gezegd. En ik, ik geloof daar zelf ook wel in. Dat men, mannen waren veel van huis. Bovendien is het de, handels, handels, de beleefde van de handel. En dat betekent dat ja een bedrijf vaak aan huis werd gevoerd. Dus vrouwen waren heel erg betrokken erbij. He, de, dus... Het, uh... Ja, mannen en vrouwen werkten, denk ik, ook heel veel samen. Mm -hmm. En je beschrijft ook hoe buitenlanders schrokken hè, van, uh, van uh, soms wat al te bazige vrouwen in huis. Ja. Hey, dat Het is echt een eeuwenoude traditie dat ze daar dragen. En steken. omdat het toch een eeuwenoude ze, traditie ja. is, kunnen ze wel even voortgaan met het gesprek. Helco Spann en Els Kloek. Um, omdat er op de Nederlandse wegen nu echt iets aan de hand is wat uh, belangrijk is, melden dat eerst. Er is een spookrijder namelijk.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 En dan gaan we weer terug naar Els Kloek en Helco Span. denkbaar zijn geweest, dan ga je op hoge hakken ja. naar je werk... met een leuke ja. minirok aan. Ja. En hier is het gewoon, uh, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Ja, nou, dat is echt een eeuwenoude traditie. Ja. Dus dat dus die, staat in die, die traditie? Ja, dat staat helemaal in die traditie. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik ga even met je uh, terug naar de huishoudbeurs. Daar waren we net even. Hè. Ah, ja. uh, de huishoudbeurs heeft onderzoek laten doen... naar de staat van de huisvrouw in Nederland. En wat blijkt dan, ze hebben ook gevraagd... naar nou, wat dan het belangrijkste verwendmoment is voor de vrouw. En het belangrijkste uh, verwendmoment voor de vrouw, dat was winkelen. Maar het is nu de hele dag niks doen. Oh, ik dacht een trasje pikken. Nee, nee, de hele dag niks doen. Dat is het belangrijkste verwendmoment. Staat dat ook in die traditie? Zo, een lang moment dan. Ja, het lijkt mij heel erg saai de hele dag niks doen. Maar goed, ik ben geen vrouw. Een, uh, ja, daar word ik nou toch weer een beetje heel somber van. Maar... Daar word ik nou weer een beetje somber van, van dit, dit uh, onderzoek. Um, Jeetje. Maar heeft dat met, met die traditie te maken van wij regelen ons eigen leven wel en het, autonomie doen, ja. en dus niks ja. doen. Dat is ja. de hoogste nou ja dat, dat zou misschien wel, ja, dat zou wel eens zo kunnen zijn. En, maar als, ik het, als je het dan zo hoort, dan snap ik uh, de uh, Helene -mees wel weer beter. Want, want dat klinkt toch wel heel vervelend, mm -hmm. toch? Maar verklaar je, hoe, hoe kun je ja. anders verklaren? ja Maar waarom zeggen ze dit in godsnaam? Want het is toch niks zo vervelend als niks doen? Nou ja, dat moeten we aan die vrouwen vragen. Ja, maar, ja, maar misschien moeten ze zo hard werken dat dat ze gewoon he, toch he, dat het, toch uit nood geboren is, dat het een soort noodkreet is van ze. Dat zou kunnen. He, dat ze echt zoveel goed moeten doen dat ze denken: van, oh, ze een dag even niks doen. Toch misschien wel een beetje terug naar het huishouden yeah. bestaat. Ja, yeah. dat is overzichtelijk. Ja, <laughs> ja. ja. even rustig <laughs> aan. Het vrouwenlexicon is er, het uh, boek is er, en dat boek dat, dat uh, Nee, dat boek is er nog niet. Oh, nee, ja. nee, nee, het boek over de Nederlandse ja. huisvrouw is ja. er. Het. het boek ja. uh, van het lexicon is er nog niet. Nee. De duizenden Nederlandse vrouwengeschiedenissen, die, die verschijnen nog. Uh, maar Wim Pijpens, de directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam... Die, die had het boek van jou ook gelezen. En die zegt, nou, dat vind ik een mooi thema voor een expositie. Ja, ik heb hem natuurlijk meteen gemeld van uh, nou, ik kom maar op. Heb je daar ook al ideeën over? Hoe je dat als cultureel en uh, geschiedkundig onderneemster zou willen vormgeven, zo'n expositie? Nou, ik heb, het, uh, ik heb wel eens met het idee gespeeld... om inderdaad een tentoonstelling over die huisvrouw te maken. Dat zou heel goed kunnen, want daar zijn de meest prachtige schilderijen van. En van mijn vrouwenlexicon heb ik natuurlijk ook al wel eens gedacht. Van, uh, he, ik vind uh, National Portrait Gallery in Londen vind ik een heel erg leuk museum. Ik kan me helemaal voorstellen dat de National Portrait Gallery van... Dutch Women, ook best leuk. Ja, is maar met al die mooie touchscreens om, ja. om dan die verhalen naar boven ja, te krijgen. Ja, dat zou best kunnen. Met acteurs die die, die, die vrouwen <laughs> tot leven laten komen. Ja, en Elsje Christiaans, ken je die? Nee. Oh, Elsje Christiaans, dat is een heel ontroerend verhaal. Dat is een Deens uh, dienstmeisje uh, die in Amsterdam uh, hospita de kop heeft ingeslagen. En heeft ze dus doodstraf gekregen. Ja, ze hadden ruzie. Oh, ruzie, maar, ja. Maar dat is een van de mooiste tekeningen van Rembrandt. Die heeft een paar hele prachtige tekeningen van haar gemaakt... terwijl ze dus aan de wurgpaal hangt. Oh, is dat Elsje ook in het vrouwenlechtje Ja, ja, ja Elsje Christiaans. Ja. Geweldig. Nou, Elsje Christiaans, Elche Christiaans gaat al ereplaatsje ja, het die krijgt dan een ereplaats op de Ja, die krijgt een op de tentoonstelling. Dus zodra de verbouwing uh, voorbij <laughs> ja. is, uh, eis jij je plekje op, denk ik. Hè? Ja. Toch? Ik zat er ja, weer. Ja, precies. <laughs> hey, het was fijntje, dat je was zelfs... Ik weet je heel veel plezier, want volgens mij is geschiedenis een geweldig vak. Dat heb ik ook uit dit gesprek... Uh, overhouden. Dankjewel. Dat zei heel Span tegen Els Kloek op 9 februari van dit jaar. Els Kloek die bouwt aan haar oeuvre. schrijfster van vrouwdeshuizen. En inmiddels is er dus ook een groslijst over vrouwen uit de 20ste eeuw. Kijk op de website historici.nl. Dat is het verleden. Um, vandaag de dag zijn veel kantoren gewoon leeg. Heel veel. En wat moet je ermee doen? Nou, waarom niet voor een prikkie, voor een paar... Euro verhuren aan een startende ondernemer. En dan noem je het anti-kraak. Hey, en dan snijdt het mes aan verschillende kanten. Dat schijnt veel te gebeuren. Laten we het daarover hebben na het hoorspel zometeen in De tweede uur. Uh, misschien bent u wel zo'n startende ondernemer. Woont u anti-kraak. Heeft u zo'n bedrijf dat daarin handelt? U kunt bellen met 0800-1121. Ook als u een geweldig idee heeft voor wat je met die lege kantoren in Nederland allemaal zou kunnen doen. Bel erover met Kazeluna. 0800-1121. En ook bij ons staat Twitter open. En de e-mail. Tot zometeen na het hoorspel. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. De hoorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter Tenuil. Hier is de Radio- Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP. In de laatste uren is meer bekend geworden over de militaire opstand in Algerije, waarover wij in onze nieuwsuitzending van 8 uur de eerste berichten hebben gegeven. Het leger heeft de macht in handen in Algiers en volgens de proclamatie van de generaals in heel Algerië en de Sahara. De rebellen hebben in Algiers de staat van beleg afgekondigd. De burgerlijke en militaire vertegenwoordigers van het bewind, dat al dus de proclamatie verraad heeft gepleegd, zijn in arrest gesteld. De leider van de opstand, generaal Schall, hield een reden waarin hij zei dat hij in overleg met de generaals Teller, Jouot en Salan naar Algerië was gekomen om het land te beschermen. Een bestuur van trouweloosheid trof voorbereidingen... om Algerië over te dragen aan de opstandelingen al de Chal. Generaal Zeller hield voor, de ra voor Radio Algiers een toespraak... waarin hij zei dat er geen onafhankelijk Algerië zal zijn. Radio Algiers noemde zich voor deze gelegenheid Radio Frankrijk. Historisch archief, april 1961. De Algerijnse kwestie. Uitstrijd, hier is niets. Wij in het zuiden van Frankrijk zijn ver verwijderd van Parijs, waar maatregelen genomen worden om de opstand in Algerije, de opstand van de generaals de kop in te drukken. We zijn nog ver van Algier. Maar over de Middellandse Zee, die nu vrouw is, komt tot ons en waarschijnlijk niet naar Parijs, maar wel hier. Radio France en Algiers hoort u, de de Franse radio in de stad Algiers, die blijkbaar geheel in, op, in handen is van de opstandelingen. Het leger roept op tot orde en discipline. Overhands bereiken ons via deze zender van Algiers niet veel berichten, niet veel nieuws. Het zijn voornamelijk oproepen om de faan van de opstand te volgen. Hier is Parijs. Luisteraars, de Franse radio en televisie zijn de hele nacht aan de gang gebleven. Een kwartier voor middernacht waarschuwde de eerste minister de bevolking... dat de daders van de opstand in Algerije een verrassende actie op Parijs en de naaste omgeving beoogden. Er staan vliegtuigen klaar, zo zei hij om parachutisten neer te zetten op verschillende vliegvelden... en een machtsgreep voor te bereiden. De regering heeft alle eenheden opdracht gegeven... om deze zinneloze onderneming te bestrijden... en wel met alle middelen. Wat ging nu aan deze oproep vooraf? Om acht uur gisteravond onderhield de Goal in krachtige... en door verontwaardiging bewogen taal het Franse volk aan de radio... over de machtsgreep van de vier generaals. Hij verklaarde artikel 16 van de grondwet in werking te stellen... en derhalve persoonlijk alle macht in de staat in handen te nemen. De bewindslieden die zaterdag met de voeling hebben gehad... waren getroffen door zijn onwrikbare vastbeslotenheid... en de uiterste gestrengheid van zijn oordeel over de opstandelingen. Aan de radio sprak hij over de schuldigen in felle termen... Eerzuchtige en fanatieke officieren met gebrekkig inzicht in de werkelijkheid, zeide hij. En drie keer herhaalde de Goal het woord, helaas. Helaas is dit avontuur ondernomen door diegenen voor wie dienen en gehoorzamen de hoogste plicht en eer was. Verder vindt men in zijn radioboodschap weer de term decolonisation, dus ontkoloniseren. Generaal Charles is een slecht mens... Maar algemeen wordt verklaard dat hij bijzonder intelligent is. Charles is dus zeker zijn opstand niet in het wilde weg begonnen. Hij wist van tevoren, en hij hoopt nog altijd, te kunnen rekenen op de steun van grote afdelingen van het Franse leger. Ook in Frankrijk zelf. Dat weet de Franse regering ook, vandaar dat er steeds op gehamerd wordt dat iedereen waakzaam moet zijn en blijven. Vandaar dat ook vannacht de radio en de televisie blijven doorwerken... om ieder moment van de nacht een beroep op het volk te kunnen doen. Maar men heeft de burgers toch niet gewapend. Omdat men te bang is voor de communisten die, eenmaal gewapend... de sterkste macht in de Franse Republiek zouden worden. Het wonderlijke is ook dat de Gaulle bepaalde afdelingen... van het Franse bezettingsleger in Duitsland... ...naar Parijs had gehaald om de hoofdstad te versterken. Toen ze vanavond met hun tanks aan de poorten van Parijs stonden... werd hen verteld dat de meeste van hen wel weer terug konden gaan... ...omdat mensen niet meer nodig zou hebben. Of zou mensen niet helemaal vertrouwen? Dit was een telefoongesprek uit Parijs. Ik wens u een goede avond. De vier generaals uit Algiers zijn te platter gelopen... tegen het gezonde verstand van de Franse volksmassa's... die zonder verafgoding, vaak zelfs zonder sympathie... instinctief de goal trouw zijn gebleven. Zijn figuur komt tegen de achtergrond van deze vier dagen van nachtmerrie... nog groter uit dan tevoren. Hij heeft Frankrijk voor de derde maal gered. Penso che un sogni così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh oh, cantare, oh oh oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh oh, oh cantare. Oh oh oh. Nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù Nel blu degli occhi tuoi blu Felice di stare qua giù E continua a volare Felice più in alto lo sole Ed ancora più su Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu la tua voce una musica dolce che suona per me Vo Che Alberti Volare, 1958. luisteraars, staat u al een klaar? Wilt u gaan zitten nu? En maakt u een spreidzit, zit. Benen gespreid en gestrekt. En nu legt u de linkerhand op de linkerknie. Linkerhand op de linkerknie. En de rechterhand maakt deze beweging. Van achter op de grond tikken, midden achter u. Zwaait deze arm naar voren en tikt op de linkervoet. Of bij de linkervoet, ver mogelijk naar voren. Dus we beginnen... Achter Naar voren en achter. Tik voet, tik grond aan. Eén en twee. Eén en achter. En buig erom mee. Voor over, op Neer en op. Neer en op. Goed zo. Nu weet u meteen voor de andere kant. De rechterhand op de rechterknie. En de linkerarm maakt de beweging achter de grond tikken voor de rechtervoet. Naar voren en achter. Voet en grond. Voet en grond. 10 en 2. Tik. zwijfeling, Hop en achter. Halt. En nu met beide handen zijn schuin achter op de grond. We kunnen hierbij dus niet draaien. Maar we zwaaien de handen naar voren en tikken met de linkerhand de linker... ...en met uw rechterhand de rechtervoet aan en dan weer achter. Naar voren en achter, tikken en achter, tikken en achter. Voorover, achteruit, voorover... In het mono-geluidenarchief van de Nederlandse Radio-Unie Luisteraars... opgebouwd tussen begin jaren 50 en 1967... toen ging de NRU over op stereo-opnames... zit een grote serie geluiden van treinen en stations. Die hele serie is opgenomen in 1957. Die datering is niet vastgelegd... maar komt uit onbetwist betrouwbare bron op dit punt, Léon Dubois... Hoorspelinspeciënt en geluidsregistrator bij NRU, NOS en NOB. En tegenwoordig audiorestaurateur bij het Nederlands Audiovisueel Archief. Aan binnenzijde kaartjesloket CS Amsterdam. Meneer, luiden. Dat is 1,80. Dank u. Strift. Retour Den Haag. Den Haag. Dat is vier en vijf. En vijf is tien. Is Enkel Den Haag. dan weer retour halen. 230. Ah. is, 2, dat is en Ik heb een kaartje tot Stavre, maar ik ga niet verder als Horen. Moet ik dat in Horen inwisselen? In horen. Gaat u niet verder dan Horen? Ja, ja dat is een loket 6, meneer. Ja, maar moet met, ik dat met... in horen inwisselen of hier? Nou, je kunt het horen ook, kunt u het ook inwisselen. Inner ja. Tour Leiden derde klas. Drie golden vijf, meneer. Hoeveel? Drie golden vijf. Ja. Voorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.